Ook D66 pleit daarvoor. Maar kam zei in de Tweede Kamer dat hij niet de minste behoefte heeft... om het pensioenakkoord open te breken. Hij benadrukte dat de onderhandelingen een lange voorgeschiedenis hebben... en dat nu alle energie moet worden gestoken in het uitwerken van de afspraken. In Rusland hebben zo'n honderd journalisten van een krant... protest aangetekend tegen het ontslag van hun hoofdredacteur. In een brief noemen ze dat ontslag een poging... om elke kritiek op premier Poetin de kop in te drukken...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 In de Amerikaanse staat Utah zijn duizenden vogels omgekomen. toen ze een parkeerplaats aanzagen voor een meertje. Lokale vogelexperts vermoeden dat de groep Futen. door het stormachtige weer in de war raakte. Het asfalt zou in het nachtelijke licht. op een wateroppervlak hebben geleken. Zo'n 2000 vogels leefden nog. die zijn uitgezet in vijvers in de omgeving. Er zijn geen mensen gewond geraakt. bij het neerstorten van de zwerm Futen. Het weer.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 Het kerstreces staat voor de deur na een enerverend Europees jaar, mogen we toch wel stellen. En we zitten ook vandaag in Straatsburg en vandaag is Wim van den Kamp mijn gast. Om te beginnen een korte cv van hem. CDA Wim van den Kamp komt in juni 1986 voor het eerst in de Tweede Kamer. Het is het jaar dat Argentinië, dankzij de hand van Maradona, de WK-finale tegen Duitsland wint. In datzelfde jaar wordt in Europa het vrije verkeer van handel en personen mogelijk gemaakt. Maar voor justitiewoordvoerder Wim van der Kamp blijft Europa voorlopig ver weg. Het klasje van kamp is een begrip in Den Haag. En hoewel hij al tijdens zijn studie een scriptie over Europa schrijft... stapt hij pas na 23 jaar Den Haag over naar het Europees Parlement. Ik denk dat ik de kans ga benutten om Europa dichter bij Nederland te brengen... en Nederland dichter bij Europa... Vandaag de gast in het kerstreces, Europarlementariër Wim van der Kamp. Hartelijk welkom. Dank u zeer. Eigenlijk moet u mij een welkom heten hier in Straatsburg. U ja, ja. bent in ons gebouw uh, te gast. Ja, van harte en... welkom. <laughs> Dank u wel. Uh, ja, deze hele week is het hele circus, mag ik toch wel zeggen... van Brussel hier naar Straatsburg gekomen. Ja. En wat is nou zo ontzettend toevallig? Uh, Alice de Bruin en uh, uh, regisseuse Inga Lingnau, ook redacteur... die kwamen u tegen toen ze overstapte vanuit Nederland in Parijs op weg naar Straatsburg. Ja. En zij omschreven daar een meneer die wandelde, moest even een uurtje een beetje wat doen. Beetje, ja, een beetje, toch, beetje eenzaam ook, of niet? Zo'n uurtje daar. Nee hoor. Nee, ik, uh, we, we hebben inderdaad een uur om over te stappen. En uh, ik hou ontzettend van Parijs. Dus ja, als je de kans krijgt om op een maandagochtend... Tussen half twaalf en half één door Parijs te wandelen. Ja. Ja, welke baan is mooier dan, uh, dan die? Ja, ik ben natuurlijk alleen. Ik liep daar met mijn koffertje ja. en, uh, op weg. beetje naar... zielig beeld ook wel hoor. Maar dat is ja, dus misschien, verre van. Misschien voor hen, maar. Nee, <laughs> aan mij markeert veel, maar ik ben niet zielig. Nee, nee en dan, ga, dan zijn er vast de rituelen: een kopje koffie hier. Nee, nee, want je krijgt in de Thalys uh, krijg je al enorme hoeveelheden koffie. Mm -hmm. Nee, nee. Ik benut het echt om. Uh, de ene keer doe ik zeg maar uh, de zuidkant. Van Gardinoor, en de andere keer de westkant, ja. en dan de noordkant. En ik probeer steeds nieuwe, te ontdekken. nieuwe straatjes te ontdekken. Maar het gaat vooral even om de sfeer. Ja. En een uh, ja, hoop goedkope winkels daar in die buurt. Dat ja. viel me wel op. Ja, dat is ja. absoluut zo. Nou, inmiddels, u bent ook aangekomen in Straatsburg, ik ook. Ja. Uh, het is uh, imposant. Kan ja. ik zeggen, een enorm gebouw. Ik heb ook even de plenaire zaal gezien. Ja. Waanzinnig. En wij zeiden, wij willen eigenlijk wel even weten wat nou een favoriete plek van u is. Ja. En toen nam u mij mee. Naar een bar. Ja, de, bloem, hier. Ja, de Bloemetjesbar. Ja, uh, hier gewoon in het parlement. Hè? In, het, in het gebouw, ja. De Bloemetjesbar. Ja. We hebben hier verschillende uh, ruimtes uh, waar je koffie kan drinken... maar ook uh, een biertje of een glaasje wijn... Ja, dat heet hier de Ledenbar. Mm -hmm. Daar mogen dus alleen de leden komen met, uh, met hun gasten. We hebben de Persbar. Dat is naast de plek waar de journalisten zitten. Ja, maar deze Bloemetjesbar heet de Bloemetjesbar... omdat ja. die een bloemetjesvloerbedekking heeft. Ja, ja die zou... Normaal zou je zeggen, wat is dat voor kitsch? Maar, uh, nou, u hebt het zelf gezien. Ze hebben het vrij aardig ingericht met ook uh, wat uh, luchtige stoeltjes. Ik ken leukere kroegen, hoor. Jawel, maar het is geen kroeg, hè? Nee. Het is, uh, voor een kroeg moet je de stad in, uh, hier in Straatsburg. Ze hebben hier leuke kroegen. Ja, Doet hij ook wel eens dus? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want de dagen zijn hier vrij lang. Mm -hmm. Het begint hier allemaal stipt om negen uh, om uur. Nou, voor die tijd moet je uit je hotel in dit gebouw uh, zien te komen. Je dient te ontbijten. En met alle avondvergaderingen erbij. Want ja, onze fractie is nu, uh, die is nu net zeven minuten afgelopen. Mm -hmm. We moeten nog warm eten. En dan ben ik om tien uur, wel, half elf, wel ja. zo'n beetje klaar ja. met de dag. Dus uh, ik zal nog wel een keer. Uh, zomers pikken we wel een terrasje. Ja. Maar ik heb niet de energie om eindeloos. Nee, het gezellige doen. gebeurt dus daar in dat café. Ja. Of tenminste in die gelegenheid, beter ja. gezegd. Waarom is dat de place to be voor u? Nou, voor mij, u hebt de ruimte gezien. Ja, hè? het is. Uh, het ja, er is... moet iets anders zijn wat er zo leuk is. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Op de eerste plaats is het de ruimte aan uh, zich, zoals de Duitsers dat noemen. Het is een grote ruimte met een hoog plafond. Er is ook daglicht, uh, wat er. Uh, overdag naar binnen valt. Mm -hmm. Dus je kan ook zien uh, of het regent of donker is of licht. En uh, ja, als je een beetje strategisch gaat zitten, dan kan je dus zien wie met wie praat op welk moment. En dat is in de politiek altijd erg belangrijk, want we hebben natuurlijk een officiële vertoning in de grote zaal en dan zijn we allemaal heel beleefd en dat gaat allemaal heel netjes, à la de Tweede Kamer zeg maar. Maar het echte werk uh, gebeurt natuurlijk toch grotendeels achter de schermen. Kan je het eens worden met de Duitsers over de euro? Kan je het eens worden met de Belgen over de, de HZL? Ja, of, en of dat de... gebeurt daar op dat bloemetjesbehang. Ja, of nou, op dat bloemetjeskleed, moet ik, -kleed. ik zeggen. Kleed. We hebben natuurlijk ook nog een, een restaurant waar je tussen de middag ja, kan eten. Nee, maar eten. daar gebeurt het. Ja, daar gebeurt het. Ja, in al die... Uh, nou ja, we hebben dat, wat ik zei, we hebben meerdere van dat soort uh, ja. barren. Ja. Daar en... wordt het allemaal bekokstoofd eigenlijk. Ja, nou ja, be ja, bekokstoofd, dat vind ik een mooi woord. Ja. ja. Ja, u, uh, ik ben er nu voor het eerst hier. Ja. Uh, u loopt hier alweer een tijdje rond. Ja. Uh, wat voelt u als u daar rondloopt? In die enorme enorme gangen waar maar geen einde aan komt. Waar je, wat een doolhof is eigenlijk. Ja, wat nou, voelt u er? Dat, dat doolhof dat valt enorm mee. Want het, het is een vrij logisch gebouw. Je moet het alleen even doorhebben ja. hoe het in elkaar zit. Uh, je voelt twee dingen. In, in de grote zaal hè, met de vlag en uh, al die omvang. Dan voel je wel dat je lid bent van het Europees Parlement. Maar voor het overige is het hier gewoon keihard werken. En... Uh, ja, het is, of je nou in het gebouw van de Tweede Kamer rondloopt... of in het gebouw van het Europees Parlement. Mm -hmm. Natuurlijk, het is hier internationaler. Je moet voortdurend Duits, Frans, Engels, Spaans eh, praten. Dat is wel verschillend. Maar het politieke handwerk, hè, proberen om tot een conclusie te komen... waar de mensen in Europa wat aan hebben... ja, dat is eigenlijk hetzelfde ja. als in de Tweede Kamer. Ja, is dat Kamer. zo? Want wat is er dan wel anders dan in Nederland... Nou, uh, hier zit je over het algemeen wel met een iets langere termijn uh, perspectief. Hè, we zijn nu bezig om die euro uh, te redden. Ja. Nou ja, dat, Vertel mij wat. Dat, dat kost echt heel veel moeite. En we lopen nog steeds, wat dat betreft, ja. langs het drankje. Maar dan denk ik, als ik daar die zaal zie. Het verbaast me ook helemaal niets dat al die mensen daar, zoveel mensen het met elkaar eens moeten worden. Dat is ook wel echt heel erg lastig natuurlijk. Ja, hè? maar vergis u niet. Wij, wij, wij hebben hier 502 miljoen mensen te vertegenwoordigen. We zijn de grootste economie ter wereld, mm. nog. Ja. Hè, want China en India rukken heel snel op. We hebben die euromunt ingevoerd, maar we zijn vergeten om daar ook een economisch bestuur onder ja. te leggen ja. in 2001. Uh, ja, het is indrukwekkend, maar als je ziet wat we de afgelopen 60 jaar bereikt hebben en waar we nu staan, dan zeg ik Europa is gewoon één groot succes. Maar ja, je kan niet verwachten dat wij uh, van de ene op de andere dag uh, die 27 landen veranderen. Want die eurocrisis, um, voelt u die daar? U zit op die strategische plek in die bar ja. en dan ziet u ze er allemaal komen. Ja. Sarkozy, Merkel ja. en, uh, en Rutte. En Jan Kees de Jager. En Jan Kees de Jager, u ziet ze allemaal langskomen. Ja, en Ben Knapen. Voelt ja. u het dat er crisis is? Nee, je voelt het niet in de zin van uh, wordt er minder koffie gedronken of uh, wordt er sneller uh, opgestaan of zo. Maar wij zitten hier natuurlijk ook in een mediacircus om ons heen. Mm -hmm. Ja, en wat ik wel altijd doe is ochtends om negen uur even op mijn iPhone kijken van hoe gaat het met de AEX in, uh, ja. in Nederland. En als die op rood gaat, nou dan weet je het wel dat, dat er weer uh, gedoe is met de financiële markten. Maar markt. zie je dat? Ziet u dat daar? Nee, gebeuren. Ziet u dan extra mensen met elkaar in gesprek? Nee, laat ik zo zeggen, de vergaderingen hier die zijn wel intensiever geworden. He, dus vroeger, vroeger, maar het eerste jaar dat ik hier was, was ik natuurlijk ook een beetje Alice in Wonderland. Hoe gaat dat hier allemaal? Maar je kan toch merken dat sinds uh, 1, januari tweede, tweede, ja, 1 januari 2010, dat die economische crisis hier wel tot een versnelling leidt in het politieke werk. Ik sprak ook even met een van uw medewerkers en die ja. zei wat ook heel anders is aan, uh, wel degelijk heel anders aan, uh, aan het Nederlands parlement, is dat het gebouw heel hiërarchisch is. En dat dat echt anders is dan in Nederland. En wat bedoelt u daar precies mee? Nou, Hij bedoelde dat bijvoorbeeld de christendemocraten, hè, ja. die hier dan in Europa zitten, dat die een mooiere plek hebben en een grotere, bijzondere plek in het gebouw dan een wat kleinere fractie. Ja. Ja, kijk, je moet uh, daar eerlijk in zijn. Het Europees parlement is toch een beetje georganiseerd als een Franse bureaucratie. En die Franse bureaucratie, die, die zijn hiërarchisch ja. en centralistisch. He, dus wij komen uit het informele Nederland. En uh, of je nou een grote of een kleine CDA-fractie hebt. Je praat net zo makkelijk met de, iemand van de SP of iemand van GroenLinks. En het gaat allemaal heel gemoedelijk met elkaar om. Maar hier is het echt, als je zo'n donkerblauwe pasje ja. hebt, dan gaan alle deuren voor je open. Ja, En ja, heb je een lichtblauw pasje, dan moet je voortdurend zeggen wie je bent en ja. wat, wat je kunt doen. U heeft een doen. donkerblauwe te gaan ik, heb, ik heb een donkerblauwe. Ja, ja. Die hangt om je nek. Die heeft hij gewoon de, de hele dag om. Ja, dat, dat willen ze graag. Want uh, ja, we hebben soms toch ook best wel onvriendelijke Europeanen... die het Europees parlement uh, proberen binnen te komen. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Uh, nee, ik, uh, ik, ik zelf ben misschien daar ook iets te druk voor... dat ik niet zo goed oplet wat er allemaal om mij heen uh, gebeurt. Mm -hmm. Maar uh, het is Frans. Hè? Dus de grootste fractie heeft de mooiste fractiekamer... Ja. en de kleinste fractie... Die moet het met een klein ja, u vraag. heeft een glimlach op uw uh, gezicht als u het zegt. Vindt u het amusant eigenlijk? Of stoort het u verder helemaal niet? Nee, het stoort me niet. Nee, nee ik, ben, ik, uh, ik moest er even aan wennen. Hè, dat is hetzelfde als je hier uh, het woord neemt. in het in parlement of in de fractiezaal. Uh, mm -hmm. en je zegt meteen wat je ervan vindt. Dat vinden ze heel raar. Je moet hier altijd een paar inleidende opmerkingen maken over het weer... of over de robben van je, je geachte opponent. Serieus? Over ja, de robben? Of, ja, of over, ja. De, in ieder geval... Kijk, bovendien moeten de mensen ook hun kanaal opzoeken hè, voor, de, voor de vertaling dus ik was hier de eerste week en toen zei ik meteen van uh, nou de CDA delegatie is voor of de CDA delegatie is tegen en dan keken mij die mensen aan zo van wat is dat voor vreemde man. Dus je moet ja, eerst veel, je te hebt... direct. Ja, veel, veel te direct. Veel te direct. Met Spanje moet je dus eerst even vragen hoe is de wedstrijd uh, Madrid uh, Barcelona afgelopen. Ja. Bij de Duitsers moet je even vragen of het wel goed gaat met Mercedes en uh, bij de Denen moet je even afvragen hoe het gaat uh, ja, met hun buitenlanders. Daar ja. hebben ze nogal problemen ja. mee. Dus het is zie je wel ook een beetje indirect uh, elkaar ja. de waarheid zeggen. En inmiddels bent u daaraan gewend. U heeft na 23 jaar uh, Nederland achter u gelaten... en u bent hier naartoe vertrokken. Ja. Naar Brussel en Straatsburg, die combinatie. Uh, op uw 55ste... Ja. U was helemaal niet meteen zo enthousiast. Waarom heeft u uiteindelijk toch gezegd, ja, ik doe het? Wat nou, was dat? Het uh, was eigenlijk heel eenvoudig. Het partijbestuur van het CDA uh, was op zoek naar een lijsttrekker... En uh, ik was wel toe aan iets nieuws ja. na 23 jaar Kamer. Nou, en dat paste perfect. Dus uh, op een gegeven moment toen uh, partijbestuur mij vroeg of ik dit wilde doen. Toen heb ik wel even nagedacht. Want ja, ik was natuurlijk uh, samen met Bas van der Vlies... Uh, behoorden wij tot de elite van de Tweede Kamer, om het zo even uit te drukken. En hier begin je weer gewoon op nul. met ja, uw broekie. Ja, en ja. Dat, uh, dat kan ik overigens iedereen aanraden. Ja. Hoor, om... Heeft dat iets met u gedaan, het feit dat u opeens toch weer een beetje een broekje was. Oh, je krijgt er zoveel energie van. Nee, dat is echt waar. Je bent uh, Wat me dus ook opviel, hè, dat ik in de Tweede Kamer toch al vrij veel op de automatische piloot deed. Mm -hmm. Want ik kende iedereen. Ik wist overal waar je spullen moest halen. Waar de papieren lagen. Ik kende alle, uh, ik kan het netjes zeggen, ik kende alle werkmethoden. Mm -hmm. Maar ik kende natuurlijk ook alle trucs. En uh, hier moest ik dat allemaal weer opnieuw leren. En het is gewoon hartstikke goed om op je 55ste zo'n stap te zetten. Dat wordt in Nederland vind ik vaak heel defensief over gedaan. Hè? Van ja, maar dan moet ik... Ik heb toch dit en dat bereikt en ik ben 55. Nou, ik heb gewoon die knop omgezet. En ik ben hier als uh, jonge leerling uh, begonnen. Daar moet ik wel bij zeggen... Als je 23 jaar in die kamer hebt gezeten, dan pik je het hier sneller op, hoor. Want de politieke processen van uh, kan je versnellen en kan je vertragen ja. en ja. kan je een compromis maken, dat, ja. dat kende ik natuurlijk al. Want hè, wat u net noemde, je moet een beetje uh, slim aanpakken om te zorgen dat de Duitsers goed luisteren en dat de Spanjaarden goed naar je luisteren. Niet te direct, ja. Ja. maar is er ook in het, in het politieke spel iets anders? Is er een ander soort lobby? Moet je het anders aanpakken? Want bijvoorbeeld in dat parlement zelf is het een soort, hè, een soort rituele dans... want alles is al lang afgesproken en afgekaart. Ja. Nou, je, laat ik het zo zeggen... Het, het Europees parlement heeft een andere verhouding tot de Europese raad... en de Europese commissie ja. dan de Tweede Kamer. Ja. He, de Tweede Kamer kan Rutte direct aanpakken, tot aftreden dwingen... die kan hem corrigeren, die kan ja. hem uh, beloftes doen. Het Europees parlement is veel jonger. He. De Tweede Kamer heeft 200 jaar geschiedenis achter de rug. Wij, wij net 30 jaar. Uh, de ja. processen zijn hier anders... Maar het is wel politiek. Ja, hè? Wij dus, zegt u wel al. hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, maar wij moeten ook meerderheden zoeken. En wij moeten ook zorgen dat we als Nederland niet geïsoleerd raken. Nou, dat moet je in de Tweede Kamer ook. Want ja, ja je kan wel mooi langs de kant gaan staan roepen hoe goed jij bent. Maar als je geen meerderheid hebt, heb je niks. Voor mensen die net inschakelen, ga ik even vertellen dat ik in gesprek ben... in onze serie het kerstreces vanuit Straatsburg... met Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA... En deze hele week confronteren we onze gasten... met de uitslagen van ons Max Opiniepanel. Het Max Opiniepanel. Ruim 1550-plussers hebben hun mening gegeven... over 20 Europese vraagstukken. Ja, en we beginnen met Stelling 12. Stelling 12. Ik koop vaak dingen via internet in een van de andere landen... omdat het daar veel goedkoper is... Ik koop vaak dingen via het internet in een van de andere landen... omdat het daar veel goedkoper is. Dat was de stelling. En daarop zegt hoeveel procent, denkt u? Ja, daar ben ik het mee eens. Oef, uh, laat ik het houden op een kwart. 14 procent, meneer Van der Kamp. Oh, nou, dan ben ik blij dat ik niet te hoog heb ingezet. ingezet. <laughs> ja. uh, zegt dat dat mensen eigenlijk niet weten... dat het wel degelijk uit het buitenland komt? Wat zegt dit getal u? Uh, mij zegt het dat. Uh, kijk, je hebt het hier over de 50-plussers. Ja. Ik denk dat als je deze vraag aan de jongeren zou stellen tussen de 18 en de 30, dat je een heel ander percentage krijgt. Ik zelf zou ook niet direct zo snel via internet in het buitenland iets kopen. Nee. Maar de hele internetmarkt is dankzij de Europese Unie helemaal open gegaan. En je krijgt ook, uh, ja, daar hebben we ook voor gezorgd. Je krijgt ook consumentenbescherming. Hè? Dus Daar gaat je... u zich ook voor inzetten, toch? Ja, zijn dat is druk. een van uw punten. Dat is een van mijn, uh, mijn vakgebieden. Nee, kijk, als je dus een, uh, een televisie koopt uh, in Wiesbaden mm -hmm. via een internetsite, uh, dan krijg je net zo dezelfde consumentenbescherming als uh, als je hem bijvoorbeeld in de mediamarkt koopt in, uh, in Nederland. Is dat al zo of wilt u dat bewerkstelligen? Dat voor 80% is dat al geregeld en we zijn met die laatste 20% bezig. Want het kan niet zo zijn dat als je dus iets koopt in Duitsland of in Engeland eerlijkheid gebied te zeggen dat we ook niet altijd weten... waar die bedrijven zitten. Want ja, ze hebben keurige Nederlandse websites. Het is hetzelfde als met callcenters. Je, je kan wel iemand bellen... en dan denk je dat je naar Den Haag belt... maar dan bel je ondertussen naar Almere. Maar belangrijk van de Europese interne markt... is mm -hmm. niet alleen dat we de grenscontroles hebben afgeschaft... dat niet onze vrachtauto's eindeloos... aan de grens met België hoeven te wachten... maar ook dat je makkelijk via internet... spullen over de grens kan kopen. En wij hebben ervoor gezorgd... Als Europese Unie, ja. dat het makkelijk is af te rekenen met de euro, maar ook dat er consumentenbescherming is. We hebben nog een stelling voor u. Stelling 3. Stelling de benzineprijzen zouden in heel Europa hetzelfde moeten zijn. Daar komt hij nog een keertje voor mensen die niet goed geluisterd hebben. Ik zet mijn bril erbij op. De benzineprijzen die zouden in heel Europa hetzelfde moeten zijn. Nou meneer van den Kamp, nog een keer een kansje. Hoeveel procent is het daarmee eens? Um, oei, oei, oei. Ik neem ook weer een kwart. Ik denk dat dat wel een veilig getal is. Nou, deze keer zit u er echt heel erg naast. Oh. 87 procent. Zo, vindt dat. Ja. Ja. ja. En is dat goed nieuws, slecht nieuws? Wat vindt u hiervan? Um, ja, dat vind ik op zich goed nieuws. <laughs> Want dat betekent toch dat de Europese Unie als eenheid... door deze ondervraagde mensen wel wordt erkend. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de, de basisprijs van de olie en van de benzine vaak in alle landen hetzelfde is... Maar dat de nationale regeringen via uh, de benzineaccijns politiek uh, bedrijven. Ja. Hè, kijk, we weten allemaal, uh, de discussie in Nederland... zou je in de Randstad niet uh, minder uh, auto moeten rijden... en het meer met het openbaar vervoer moeten doen. Maar dat moet je mensen in Drenthe of in Friesland... maar ook op het platteland van Spanje niet aandoen. Want die mensen kunnen niks uh, zonder auto. Dus het verschilt nogal, die, uh, die accijns. Het heeft ook natuurlijk te maken met, eventueel met rekeningrijden... Ja. of met milieubelasting... Dus ik denk dat wij uh, als Europa, hè, als wij hier in het parlement zouden gaan zeggen. nu moeten alle 27 landen dezelfde prijs uh, gaan rekenen voor hun uh, benzine. Dat we dan eindeloos lang bezig zijn en dat het ons niet zal lukken. Nee. Maakt het u wel uit, u bent een vervind motorrijder. Ja. U rijdt wel eens, zei u net voor de uitzending, met uw motor naar Straatsburg. Ja. Dat is een end rijden trouwens. Ja. Samen, goed. wij zijn geoefend. Ja, u bent geoefend? Ja, en ja. we hebben de peage, Dan kan je behoorlijk gassen. Ja, hoe hard rijdt u dan maximaal? Uh, dat zijn vragen die ik nooit op de, op de radio beantwoord. Nou, die wil ik, uh, ik toch even horen. Hoe ja. hard rijdt u? Dus te hard, mag ik concluderen. Uh, nou, ik ga meestal naar mijn zus in Duitsland. En ja. daar mag je onbeperkt hard rijden. Ja, dus, uh, en uh, in Frankrijk waar het niet mag, rijdt u ook gewoon te hard, hè? Ik rijd... Uh, Geef maar toe. Uh, ja, iets boven de snelheid. Ja, wel stoer gezicht u waarschijnlijk, is een mooi pak, hè? Kom een keer kijken, zou ik zeggen. Ja. U bent de hele week nu hier in, in Straatsburg. En uh, daar worden natuurlijk allerlei beslissingen genomen. Ik uh, begreep dat u vandaag uh, ook aanwezig was bij de uitreiking van een prijs. En ja. daar wordt traditiegetrouw hiernaar geluisterd. Naar dit geluid, naar deze prachtige muziek. Opeze hè? Ja, de negende van Beethoven. De negende van Beethoven. Ja. En hoe vaak wordt dit dan uh, erbij gehaald, deze N muziek? Nou, niet zoveel, hoor. Ik denk misschien twee of drie keer per jaar... Dus meestal uh, draaien we dit uh, in september, als we aan het nieuwe politieke jaar uh, beginnen. Mm -hmm. En dan hebben we een paar belangrijke prijzen, bijvoorbeeld deze zagharov prijzen Ja, want die, die was vandaag, hè? Die is nu vandaag uitgereikt aan een mevrouw uit Egypte. Ja, want die... de Sakharovprijs prijs is een prijs voor? De mensenrechten. En voor de, Ja, de mensenrechten, maar dan vooral uh, op freedom of speech uh, geënt. -ge mm -hmm. En we hebben hem vandaag dus uitgereikt aan iemand uit uh, Libië en iemand uit Egypte. Uh, Egypte. Kijk, weet je wat het probleem bij Europa is? Het heeft zo weinig smoel. He? Iedereen praat wel over Prinsjesdag en over Koninginnedag en over de Tweede Kamer en, en noem maar op, ja. ne, na, nationaal elftal, eh, kruiven enzovoort, hè, alle koryfeeën. Maar wij in, in Europa, wij zijn nog een wat abstract samenwerkingsverband van 27 landen. En onze vlag met die sterren, die is inmiddels wel bekend. En eh, we zijn dus voortdurend op zoek naar... Kunnen wij Europa een beetje meer smoel uh, ja. geven? Want is het zo dat Europa voor de jongeren bijvoorbeeld niet genoeg leeft? Nou ja, dat is een hele leuke vraag die je nu stelt. Uh, veel mensen, uh, zeker boven de, boven de 50 en boven de 60... die kennen Europa nog als een vredesproject. En zo zijn we ook begonnen in 1948. We waren het zat... Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Het ja. kon niet meer zo zijn dat Duitsers en Fransen... elkaar voortdurend in de haren vlogen. Maar veel jongeren die hebben dat helemaal niet meegekregen. Voor hen is Europa een uh, vanzelfsprekende zaak. Open grenzen, betalen met de euro, studeren in het buitenland... Heel veel studenten in Nederland die zeggen: Ja, maar dat doen we toch al lang? Dat heeft eigenlijk niks meer met Europa te maken. En dat is wel heel jammer, want wij hebben juist geprobeerd om dat allemaal open te breken. Nou, dat is vrij goed gelukt. Mm -hmm. De oudere generatie herkent ons nog als uh, vredesproject. Maar de jonge generatie weet niet dat we bij 27 landen grenzen hebben moeten slopen. En vindt u daar een taak voor uzelf? Ik bedoel, is er iets wat u denkt ja, over. Een aantal termijnen, zolang als ik hier mag zitten, ja. heb ik dit bereikt. Ja. Mensen. Ja. Nou ja, kijk, ik, ik ben zelf niet zo van uh, grote politieke uh, juichverhalen. Uh, ik heb het in Nederland 23 jaar gedaan om ervoor te zorgen dat die 16 miljoen Nederlanders werk hebben: een fatsoenlijk huis, eh, dak boven hun hoofd en een fatsoenlijk inkomen. Dat wil ik eigenlijk nu ook proberen voor Europa. Wij krijgen binnenkort enorme concurrentie hè, van India, China, hoogopgeleide ijverige Aziatische mensen. Mm -hmm. En wij zitten in Europa toch met een sterk vergrijzende bevolking... Ja. die bovendien behoorlijk verwend is. Ja, en kunnen we dat... ...moderniseren ja. en ombouwen. En die bovendien een enorme crisis is. Ik bedoel, u, u checkt elke dag de AIX. En de ja. euro is vandaag enorm gezakt, hè? Ja. Onder de psychologische grens van 31 dollar. Ja, nou moet ik zeggen dat als ik mij persoonlijk even uh, druk zou moeten maken... ...over de kracht van de euro of de kracht van de dollar... ...dan kies ik meteen voor de kracht van de euro, hoor. Want meneer, en dat, wat bedoelt u daar precies mee? Nou ja, als je kijkt hoeveel schulden er onder die dollar liggen. Ja, die, ja. Zij hebben veel meer schuld. Wij doen dan, het heus nog wel beter. Wij u. doen het echt beter. <laughs> ja. En wij hebben, vergis je niet, als je even kijkt wat wij ook aan Oost-Europese landen hebben, hebben opgenomen. Hè? Want iedereen die vindt het maar normaal dat er uh, Polen komen werken in, uh, in Nederland. Maar twintig jaar geleden was daar nog een communistisch regime. Kijk even wat er nu gebeurt in, uh, in, in de Balkan-Staten. Uh, Kroatië wordt uh, volgend jaar lid van de Europese Unie. En ik kan je wel zeggen wat sommige politieke partijen in Nederland doen. Van Ja, dat mag niet en dat kan niet en dat wil niet. Wij zijn wel de grootste investeerder in Roemenië. Wij hebben wel 70% van onze exporten. Die naar die andere 46... Dus weet wat je zegt, bedoelt u? Exact. Ja. Nederland is rijk geworden ja. dankzij Europa. Um, u zegt uh, Nederland, of, uh, Nederland en heel Europa. eigenlijk moet Nederland en ook de jongeren meer kennis nemen van, van Europa. Ja. Datzelfde Max Opiniepanel ja. van 50-plussers. die hebben we ook gevraagd of ze u überhaupt kenden. Aha. Nou, hoeveel ken procent kent uw naam? Ja, mijn naam. Ik, ja. Heb, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik erg op kamp... Uh, ja, maar van... voorzichtig schatten hoor, meneer okay. van Kamp. <laughs> nou, laat ik het dan op 7% houden. Nee, zo erg is het oh. niet. 55%, kent uw naam. oh nou, dat is toch uh, top. En, dat is zeker top. En ja, dat valt u mee. Ja. Ja. Ja, want een 7%, 7 is dan wel een heel erg geluid. Ja, ja, u schat. zegt tegen mij niet te hoog schatten, nee, dus nee, ik ben nee. een politicus, hè. Ik ga meteen ja, ja meteen hup naar beneden. Ja. En u krijgt een 6. oh nou. Wanneer heeft u een negen, denkt u? Wat moet u dan nog doen? Pff, nee, dat weet ik niet. En hoezo? Moet ik meer, meer motorrijden of zo? Of? Nou, weet ik niet. Wanneer zou u denken dat mensen denken: ja, die kamp, die doet het voor ons? Oh, dat denk ik dat wij minder geld moeten uitgeven in Europa. Kleinere Europese begroting. Een kleinere Europese begroting? Nou, ja. wacht het af. U heeft hier werk aan de winkel, hè? Ja. We zitten hier in Straatsburg. Waar gaat u straks naartoe? Gaat u nog heel even naar het. Uh... Naar die, die bar met die prachtige hoofdvloer? Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik ga zo meteen mijn koffertje ophalen. Ja? En dan ga ik met mijn medewerker een heerlijk biefstukje eten in de stad. Eindelijk wordt er dan gegeten. Ja, ja het, zal, uh, het is nu half negen. Dus ja. bureau opruimen, computers afsluiten en dan een taxi. En dan, uh, nee, maar negen uur uh, aan de dis, uh, dat redden we wel. Goed, ik wens u heel, heel, heel erg uh, goed eten straks. Dank, je wel. Eten, Dank je wel. Smakelijk eten, Dank je wel. Ik sprak met um, Wim van der Kamp, Europarlementariër... dus voor het CDA hier in Straatsburg in onze serie Het uh, Kerstreces. En die dus het liefst, u hoort het, in de bar met de bloemetjesvloerbedekking zit. Morgen reizen wij als uh, echte Europarlementariërs af naar Brussel. En uh, daar ga ik tussen acht en half negen in gesprek met Judith Sargentini... de Europarlementariër voor GroenLinks. Morgen dus wederom een aflevering in onze serie Het Kerstreces. En nu neemt BNN zoals gebruikelijk het sokje over. Gewoon weer in Hilversum. Daar zit Willemijn Veenhoven. Mm -hmm, zeker. Uh, met vandaag. Uh, Flortje Dessing. Die heeft het over uh, de allerbeste homo-reizen. En nee, dat is niet alleen maar leuk als je homo bent. Um, we hebben een, twee studenten van de Universiteit van Utrecht over wat heeft het WK Zuid-Afrika opgeleverd. En dat is uh, verrassend. Anders dan je denkt. En misschien leuk. De, uh, ik ga koken met Junior Masterchef. <lacht> ja, Luc lacht niet. <lacht> dat zijn niet Dat is super. Op een populair programma op net 5 junior Masterchef. En er uh, koken kinderen van 9 en 11... en die komen bij mij thuis mij leren koken. Uh, want dat kan ik niet, maar dat zo meteen. Na het nieuws van half 9, hier is Freddy van Tijn. Radio 1: het NOS journaal. Minister Kamp voelt er niets voor de AOW-leeftijd eerder te verhogen dan 2020. Gisteren pleitte de directeur van het Centraal Planbureau daarvoor. omdat dat een maatregel zou zijn die de overheidsfinanciën op lange termijn versterkt.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 Dag 14 december, 2 over half negen. Goedenavond. Luik, de day after. Zometeen hoor je van onze VRT-collega die de hele dag in Luik is geweest... hoe het nu is, de dag na het drama. En hoor je ook wat meer informatie over de dader. En vanavond wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd... over of we 130 km per uur gaan rijden op de snelwegen of niet. Zometeen het laatste nieuws uit Den Haag. En onze Joost ontmoet een bijzondere dj.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 Ja, ik zei het net al, uh, ik kan niet koken. En daarom zijn vanmiddag uh, twee kooktalentjes van het programma Junior Masterchef, Briljant Programma, net 5. Die zijn bij mij langs geweest om mij te leren koken. Uh, hij is nu uit, hè? Ja. Yeah. Oh, kut. Sorry. Ah. <lacht> Sorry. <lacht> ik brand, het is helemaal niet grappig. Nee. Dat <lacht> was wel grappig. Dat was wel echt ook. Nou ja, dat en uh, hoe dat allemaal afloopt, en, uh, dat hoor je zo meteen. Kan je misschien zeggen of ze nog leven, die kinderen? Dat is toch een stuk minder spannend. Dat dan. is de cliffhanger, Luc. Oh. <laughs> Dat... Spannend. Ja, Luc. Ja, uh, zometeen nieuws over een nieuwe kersttrend. Het nieuwe Tielf en de nieuwe irritatie tussen het CDA en de VVD. Ja, we gaan het zien of het CDA zich gewoon correct aan afspraken houdt. Ook hier een teaser en een cliffhanger. Zometeen hoor je meer. Dankjewel. En dan uh, sportnieuws. Robert Meder. Ja, in de Europa League moet FC Twente het vanavond in Polen opnemen tegen Wissler Krakau. Verslaggever Bas Tegler uh, gaat dit duel voor ons uh, volgen. Bas, Twente al groepswinnaar. Um, dus ik mag aannemen dat Co Adriaans niet zijn sterkste team heeft opgesteld. Hè? Nee, zeker niet. Die heeft er een uh, handvol thuisgelaten, zelfs al. De keeper Michailov, een paar verdedigers. Wiskerhoff, Douglas, Rosales, een middenvelder, Brama. Dat zijn vaste krachten bij Twente, zijn niet eens mee naar Polen. Bosker, normaal de reservekeeper, is geblesseerd. Leroy Ver is geblesseerd. Die zijn ook niet mee. En dat betekent dat we een wat aangepast Twente zien vanavond. Laten we het zomaar noemen. Met in ieder geval twee Europese debutanten. Nick Marsman in het doel. Dat is normaal dus de derde keeper. En wie we ook in het elftal zien is Niels Reuseler. Een 19-jarige Duitse verdediger die heeft helemaal nog niet voor Twente gespeeld. En die krijgt dus ook een uh, kans te debuteren en dan op de bank... voor de mensen die Twente intensief volgen en denken dat ze alle namen kennen. Nou, de heer Betnarek, uh, de heer Bouma, de heer Gaurie, die kennen we dan wel. En de heer Tesker. Prima. Ja, De, plek om, de strijd om plek 2 in deze pool is nog niet beslist. Uh, leg even uit, hoe zit het precies? Het is niet moeilijk. Fulham van Martin Jol en Brian Ruiz staat tweede. Dat heeft één punt meer dan de tegenstander van Twente, Wiesla Krakau. Fulham heeft bovendien een beter onderling resultaat dan de Polen. Weet dus dat als het wint dat het door is en dat het voor de rest afhankelijk is van Wiesla. Wiesla zal dus van Twente moeten winnen... en dan maar hopen dat Fulham niet wint. Dan gaan de Polen door. Goed, dat is duidelijk. Aftrap over een klein half uurtje, vijf over ja. negen. Ja, zo is het. Horen we hier dan weer, Bar De NV, Ajax en de vier commissarissen ten haven... Davids Olfus en Reumer die tekenen beroep aan tegen de uitspraak... van de voorzieningenrechter in Haarlem. Die schorste de beoogde benoemingen van de directeuren van Gaal en Sturkenboom. Het hoge beroep dient in januari. En het Braziliaanse Santos heeft die finale bereikt van het WK voor clubteams. Aan de hand van sterspeler Naymar was Santos, winnaar van de Copa Liberadores. Met 3-1 te sterk voor Rijsol uit Japan. Santos speelt zondag in de finale in Yokohama. Tegen de winnaar van het duel tussen Barcelona en Alsace. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld. En dan naar het WK zeilen. Want na het team van René Groeneveld is ook het campploegteam van Mandy Mulder uitgeschakeld. in de strijd om de medailles. In de Australische Perth. in de kwartfinales van het zogeheten match racing. in de Elliot-klasse. verloren team Mulder van de Britse ploeg. die volgens Mulder de terechte te winnaar was. Ja, de Britten hebben vandaag gewoon een tandje beter gesteld dan wij. We hebben nog één wedstrijdje terug van ze kunnen pakken. Maar ze waren gewoon uh, een tandje te, te goed voor ons vandaag. Het team Mulder stelde in Perth trouwens uh, namens Nederland wel een Olympisch startbewijs voor Londen 2012 veilig. Dat was het voor nu. Meer sports, wat ons betreft, de NOS om 10 uur in Lijn. En natuurlijk de wedstrijd Doris, hè? Radio 1, ja. ja. PNN, PNN Today. Nordin Amrani, de man die gisteren een bloedbad aanrichtte in Luik, Die was bang dat hij weer de cel in zou vliegen. Dat zei zijn advocaat vandaag op de Belgische televisie. Amrani doodde gisteren op een kerstmarkt drie mensen. Meer dan honderd anderen raakten gewond en na de aanslag pleegde hij zelfmoord. Vanmorgen werd bekend dat hij, voordat hij het bloedbad aanrichtte, ook al een moord had gepleegd. In een loods werd toen het lichaam van een schoonmaker gevonden. Sofie van der Donkt is verslaggever voor de VRT. Sofie, goedenavond. Goedenavond. Ja, die, die advocaat die heeft dus vandaag gesproken uh, daardoor weten we wat meer over die dader, die Noordin Amrani. W wat heeft die advocaat nog meer gezegd? Wel, hij heeft nog contact gehad met zijn cliënt een dag voor de gebeurtenissen, dus maandag. Toen uh, belde Noordin Amrani hem op. Hij, hij zei dat hij ongerust was omdat de politie hem opnieuw wilde ondervragen over uh, nieuwe zedenfeiten. Um, ja, daarop heeft die advocaat met de politie aan het parquet gebeld... om zich te informeren wat zijn cliënt boven het hoofd hing. Maar daar vertelde ze dat het eigenlijk niet om zware feiten ging. Met die min of meer positieve boodschap... heeft de advocaat dan opnieuw contact opgenomen met Amrani. Maar dat... ...kon hem blijkbaar toch niet geruststellen... ...want we kennen de gevolgen... Hè. Uh, ja. Gisteren morgen eerst een poetsvrouw vermoord... ...daarna naar het centrum van Luik getrokken... ...en daar uh, met wapens geschoten en granaten gegooid... ...nu, die advocaat was er zich van bewust... ...dat zijn cliënt wapens een beetje cultiveerde... ...maar hij dacht dat zijn cliënt helemaal geen wapens meer in zijn bezit had. Uh, je moet weten, in uh, 2007 was de politie alles bij hem binnengevallen. Ze hebben toen een cannabisplantage ontdekt. En mm. ook een enorm wapenarsenaal. Maar uiteraard zijn al die wapens toen in beslag genomen. Maar blijkbaar ondanks het verleden van Amrani is hij in die tussentijd toch weer aan uh, ja. wapens kunnen raken waarmee hij dan de feiten gepleegd heeft. En die advocaat die zei ook nog uh, um, dat hij wel bemerkte dat die Amrani steeds weer opnieuw in paniek raakt. Hè? Als het als het ging over justitie. Klopt, want dat is ook wat collega's van Amrani merkte. Uh, hij was een lasser en een collega vertelde... dat hij er de afgelopen weken bijzonder angstig bijliep. Dat je voelde dat er iets was wat hem heel zenuwachtig maakte. Maar zegt die advocaat... ja, zelfs als je dat weet, zijn zulke feiten... de feiten die nu gebeurd zijn toch nog onvoorspelbaar. Ja. Um, even nog over de, de sfeer vandaag in Luik. Want heel veel meer valt er ook over de, over de dader uh, volgens mij nog, nog niet te zeggen. Jij hebt vandaag de hele dag rondgelopen in Luik. Hoe was dat daar? Het was uh, in zekere zin een beetje vreemd. Ik ben daar aangekomen om een uh, collega te vervangen... die daar sinds gisteren middag was. En dan moest ik vaststellen dat het leven daar... weer zijn gewone gang ging vandaag, toch min of meer. Uh, je zag die persmeute in het centrum van Luik... Maar het eerstvolgende wat ik zag was het reuzenrad dat daar gewoon stond te draaien op de kerstmarkt. En als je dan aan de bushalte kwam waar, waar Amrani die feiten pleegde... dan zag je dat er zelfs alweer mensen op het bankje zaten van, van die kapotgeschoten bushokjes. Mm -hmm. uh, het, het was toch een beetje een vreemd gevoel. Het is natuurlijk een heel drukke plek in het centrum van Luik... Maar het is ja. niet dat het daar op een of andere manier een bedevaartsoord is geworden. Er zijn Met, bloemen gelegd. Er op. lagen wel bloemen, ja, toch? Ja, er lagen bloemen, maar niet overdonderend veel. Um, er werden ook briefjes geschreven, maar er waren ook gewoon mensen die daar weer... Uh, ja, de draad oppikte, de ja. bus opstapte naar hun werk, de kerstmarkt was open daar werd weer je even geschonken wafels gegeten dus in die zin was het weer een gewone dag ja. in Luik een beetje raar, Tenminste, zo, zo, als ik jou zo behoor, beluister, vond je dat wat, wat vreemd? het voelde vreemd aan, maar als ik het dan vroeg aan Luikenaars je hoorde zeggen, laat die continu het leven gaat door, maar ze zagen het ook als een teken van sterkte om zich niet te laten kennen ja. en om het leven gewoon voor te zetten zij, zij bekeken het zo Goed, duidelijk. Dankjewel, Sophie, voor jouw verhaal vanuit Luik. Sofie van der Donkt van de VRT. Graag gedaan. Zometeen, Junior Masterchef, dat briljante programma dagelijks op net 5. Over die kindjes die kunnen koken en hoe ze kunnen koken. Dat hoor je zo meteen. same voice hoor je hier met 74, 75. BNM Today. Willemijn Veenhoven. De tv-verrassing van het moment, kan je toch wel zeggen. Is, uh, is het net vijf programma Masterchef Junior. Die zal het misschien wel eens gezien hebben, dagelijks op televisie. Kinderen van 9 tot 14 jaar, die kunnen nou ja, eigenlijk koken als volleerde koks. Het is ongelooflijk, vind ik zelf. Nou, nou kan ik zelf nog, nog water laten aanbranden... Um, ja, bijvoorbeeld. Uh, nee, goed, ik kan gewoon niet heel goed koken. Dat, uh, daar komt het op neer. Eigenlijk helemaal niet. En daarom heb ik vanmiddag twee van die mooie kooktalenten... twee weten, Bo en Pauline, bij mij thuis uitgenodigd... om me nou eindelijk eens te leren koken. Dan zijn we dan in mijn keuken, bij mij thuis. Um, kunnen jullie iets met deze keuken, vrouwen, ja, dames? heel veel met deze keuken. Hé, ik heb net boodschap gedaan. Ja. En uh, wat heb ik hier? Ik heb hier sla, uh, knoflook, eieren. Ik moest prosciutto halen, oftewel gewoon ham. Ja. Yeah. <laughs> um, boter, mosterd, anchovies, citroensap, olijfolie, zonnebloemolie... natuurazijn, kaas. Bo, wat gaan we maken? We gaan een Caesar salad maken. Een Caesar salad? Uh, Caesar salad is gewoon sla met, uh, met ei? Nee. Uh, oh. <laughs> <laughs> nee. Het, uh, uh, nou, de uh, meeste Caesar salads die zijn gewoon, als er een foutje wordt gemaakt, zijn ze gewoon niet lekker eigenlijk. En wat is dan die, die fout die we kunnen maken? Dat de dressing bijvoorbeeld veel te zuur is of zo. Of, of dat het geporceerd ei niet lukt. Ah, ja, en waarom, en waarom, wat doen we nu met die kaas dan als eerste? Dat gaan we laten smelten en dan uiteindelijk, uh, dat is nog een beetje zacht, dan zet je het vuur uit. Dan wordt het hard en knapperig en dan uh, haal je het met de spatel eruit uit elkaar het breken. En dat leg je dan uh, op de Caesar salad en dan haal je een groot stuk over en daar leggen we het geporceerde ei dan op. Maar heel veel mensen, die vinden ook die heel leuk omdat ze het zo ontspannend vinden. Ja, dus dat ze, lekker, dat ze lekker de hele dag een beetje vergeten en lekker alleen maar bezig zijn met keuken. Maar ik word juist totaal gestrest van in de keuken staan. Ik weet eigenlijk niet, want iedereen vindt andere dingen leuk en eigenlijk... Maar word, jij, word jij heel rustig van in de keuken staan? Ja, eigenlijk wel. Ik word er ook wel blij van. Ja, het begint, al, het begint best een beetje ja, lekker te ruiken, hè? Dat is die kaas, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, want we gaan het brood opbakken. Ah, ik snap het al, daar maken we natuurlijk croutons van. Ja, ja, dat wordt knapperig. Hé, hey Bo, jij bent 9, toch? Ja, ik ben 9. Ik ben net 10 geworden. Je bent net 10 geworden. Ja. En, en jij kookt al vanaf hoe oud? Ik ben 5 pas echt gaan koken, maar 4 stond ik al een beetje... Ja, vond ik het wel een beetje leuk lijken. Leek het me wel leuk, maar ik ben wel om mijn vijfde echt beg begonnen met koken. En ja, jij, Pauline? Ik, ik heb net hetzelfde als Bo. Vanaf mijn 4 en vijfde al een beetje in de keuken. En kijk hoe papa en mama deden, maar... En pas op mijn zesde of zo ben ik echt pannenkoeken en zo gaan bakken. En toen mocht ik het ook echt en zo. Ik kan me ook wel voorstellen dat, het, dat je ouders het ook wel lekker makkelijk vinden. Want Bodie kan gewoon koken. Dus zij kunnen om zes uur thuis komen en staat het eten op tafel. Ja, nou ik kook niet echt heel vaak door de week en zo. Maar in het weekend vraag ik wel eens, uh, mag ik koken? En dan mag het ook meestal wel. En dan ga ik ook zelf naar de winkel en zo. Want dat is best wel vlakbij. Ja? Ja. En wat kook je dan? Uh, ik kook meestal vlees eigenlijk. Ik heb nu uh, het blikje heb ik opengemaakt. Er zit al twee in. Er al twee in, dan doe ik die terug. Maar ik, um, ik vond asjovis jarenlang eigenlijk best wel smerig. Ja, Jij vindt het wel is lekker? heel zout. Nou. en het moet, je moet het echt. Los eten is echt niet lekker. Dat, dat nee. vind ik echt niet lekker. Je moet het echt met iets eten, met salade of zo. Een beetje mosterd. heb um, een. Uh... Een Le lepeltje. Ja. Dus gewoon maar een beetje uitproberen. Yes. Oké, okay, dus dan de mosterd bij de ansjovis. En eieren hebben we nodig. Uh, hier zijn de eieren. Nee. Wat wordt dit dan? Wordt dit het, de. Dit, dit wordt de dressing. Is het, ja. En dan gaan we de dingen. We doen zo, dus zo, dus die van volwassenen die niet kunnen koken? Raar eigenlijk. <laughs> Sorry. Nou, ik vind het heel raar, want stel dat je dan alleen woont of zo. Ik woon alleen. Ja, maar dan, dan kan je niet koken en dan heb je niks te eten of zo. <laughs> dan moet je elke dag naar McDonald's gaan. Nee, ik, ik, ja, ik eet veel uit een magnetron. Vind je dat maar niks? Nee. Waarom niet? Ik heb thuis niet eens een magnetron. Je hebt niet eens een magnetron? Nee. Je doet er maar een paar dingen in eigenlijk. Nou, het is meer eigenlijk gewoon om op te warmen. Dan kan je net zo goed gewoon in doen ja, Maar je hebt heel veel goede magnetronbouwtijden. Ja, maar wij maken het gewoon altijd zelf. Ik denk dat we nu wel eens even eens een keertje moeten gaan proeven, denk je niet? Ja, eh, ja, als je alles erin hebt gedaan, dan moet je... Hebben we nu alles erin gemieterd? Uh, ja, Zal ik het even alleen, nog, uh, moet alleen nog zo'n klein beetje olijfolie. Maar... Ik, weet, ik weet niet hoe het hoort te smaken, maar ik vind het wel lekker. Het is best die... een beetje pittig, hè? Hij is, hij is denk ik iets te zuur. Ja? Ja, ja maar net iets. Het hoort best wel zuurtjes zijn, hè? Mm. Ja, Oké, okay, dat is wel waar. Oké, okay, maar we doen er nu nog wat kaas bij. Ja, dan wordt het wat dikker. Ja, doe dit nu dit ja. Ik denk dat je dit niet meer los kan. Nee? nee. Oh, oh ja, wel. Want dan doen we gewoon dat soort stukjes, toch? Ja. Nou ja, dan Hij is ook. nu uit, hè? Ja. Au, au kut. Sorry. <lacht> Sorry. Ik, ik, ik brand, het is helemaal niet grappig. Ik brand mijn duim. Auw. Ik, oh, ik dacht, je, je had de uh, hand al uitgehaald. Uh, hebben jullie wel eens uh, ongelukjes in de keuken? Ja. ja, ik heb heel vaak dat ik me ook brand. Ik heb me hier ook een keer verbrand, maar dat is niet echt door de keuken, dat, dat kwam omdat mama um, iets heel erg geets op mijn hand liet vallen. Oké, okay, Bo, wat moet ik nou met die sla doen? Wassen. Wassen. Maar uh, is dit in een zakje? Hoef je toen niet te wassen? Ja, nee, ik weet niet of het al gewassen is of niet. Hey, maar dan nou zag ik op tv dat uh, bij het programma dat jij echt elk blaadje ging afdrogen, maar dat gaan we niet ja. doen, hè? Nee, dat vind ik een beetje overdreven. Ja, dat doe je thuis ook niet, Nympha. Nee, nee, ik had er gewoon niet zin in en ik had toch nog heel veel tijd dus. Hey, en wat ik nou net wat wel grappig is, dat uh, jullie zijn echt een soort halve beroemdheden geworden inmiddels, hè, Pauline? Ja. Ik werd op het hockeyveld door Meisje herkend. Uh, ik was ook toen die dag met een vriendinnetje aan het spelen. En toen fietste ik met haar weg. En toen zei een zo'n vrouw zo van... Ja, jij, uh, we kijken elke dag en zo. En uh, ja, ik doe het supergoed. En uh, ja, dat vind ik wel leuk. Maar wil jij nou ook later ik bedoel, wil je iets met koken? Um, mm, ik weet het niet. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik vind... Ja, ik weet het niet. Wat nog meer dan? Ik vind architect leuk of fotograaf... Of dokter, of, of ik wil misschien een kok worden of een hotel of zo. Kun, kan jij nou eigenlijk stiekem gewoon beter koken dan je ouders, Pauline? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mijn vader wil ook meedoen aan Masterchef. Oh ja? Ja, omdat hij, hij wil mij nadoen of zo. Hij wil jou nadoen? Dat vind ik niet leuk, maar ach... Nou, die, die, die, uh, Caesar, de cellet is wel klaar, maar nu moeten we natuurlijk nog uh, de pièce de résistance, namelijk het ei, het gepocheerde ei, we hebben water gekookt in een pannetje. <laughs> en Bo, wat, wat, wat, wat moeten we nu doen? Uh, ik ga het ei in een bakje. Ja, in een soort bakje? Want het ei mag niet breken. Dus het is gelukt? Ja. Want de eidooier moet, uh, moet heel blijven? Ja. Heel goed. En dan wou ik dat dus doen, maar dat mocht dus gewoon niet van jou. Nou, het is eigenlijk best wel moeilijk. Denk je dat ik dat niet kan? Uh, ja. Dat denk je? <laughs> ja. Gezien wat je mij hebt zien doen in deze keuken, denk je dat kan zij niet. Uh, nou, mij lukt het ook helemaal niet op de eerste keer. Daar is die dan. Opgeschept en wel. We gaan er even goed voor zitten. Sisa, Ala. Bo, Pauline en Willemijn. Heel erg smakelijk eten dames. Ja. Ja, ja, ja. En ontzettend bedankt. Ja. Super lekker. Ja. Kan ik misschien Bo ooit bij jullie op les of zo? Woensdagmiddag na school. Nee. Waarom niet? Nee. Denk je dat het nooit wat gaat worden met mij? Um, ik Doe ben wel. nog, ik ben maar tien. Dus dan kan ik nog geen les geven. Oh, nee. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Vond het heel leuk. Wat zeg je? Af. Radio 1, BLM Today. Wat een schatjes. Waarom heet, iets anders dan, iets heel anders, tongzoenen? Waarom heet dat in Amerika French Kiss? Wat hebben die Fransen daar in godsnaam mee te maken? Het antwoord hoor je zo meteen in Durf te Vragen. En de demonstrant is volgens Time Magazine persoon van het jaar. Zometeen feliciteren we een demonstrant met deze titel.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 Dat was hem weer, Joris. Dan heb je een vraag op Twitter... dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit om te beantwoorden. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Edka Funke vraagt... waarom heet tongzoenen in het Engels French Kissing? Hashtag French. durf te vragen. Met Berghuis, seksuoloog. Nou, De meeste mensen denken dat de French kiss uit Frankrijk komt, maar uh, dat klopt niet helemaal. Waarschijnlijk heeft het te maken met de uh, Britse vooroordelen die uh, uh, er zijn: namelijk dat uh, Engelsen denken dat uh, die Fransen een reputatie hebben als het uh, aankomt op uh, allerlei seksuele activiteiten. Uh, het heeft waarschijnlijk te maken met uh, alle woorden die de Britten gaven aan uh, allerlei uh, bijvoorbeeld, uh, geslachtsziekten. Dus ook French disease en condooms waren French letters. En hetzelfde geldt dan voor de French kiss, wat wij dan de zo noemen. Noemden de Engelsen gewoon een French kiss. Dus het komt niet uit Frankrijk, maar meer zozeer uit Engeland. Als durft te vragen. Bijna het nieuws, daarna nog veel meer BNN Today. Onder andere de wedstrijd Wissla fc Twente. Floortje Dessing met de reisrubriek en nog veel meer. Maar eerst Freddy van Thijm.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 Een boek kan zoveel doen. Lees ze eens één. Een.